Het Pakistanse parlement vindt dat er een onmiddellijk einde moet komen aan de Amerikaanse bombardementen met onbemande vliegtuigen. Als de VS niet stopt met de inzet van drones, dan wil het parlement geen NAVO-transporten voor Afghanistan meer toestaan op Pakistaans grondgebied. De relatie tussen de twee landen staat onder druk na de Amerikaanse commando-operatie waarbij begin deze maand Osama bin Laden werd gedood.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 Goedemorgen Zandvoort, welkom uit het gezellige Hotel Hoogland waar mensen weer lekker aan de bar zitten koffie te drinken. En naast mij zit Betty van Voorst. nou welkom Betty. Ja, goedemorgen. Wij gaan het uh, samen doen. Wij gaan het samen doen. En uh, dit is jouw tweede uitzending, Ja, officiële uitzending. Dus uh, hoe was de eerste? Ik vond het heel erg leuk. Ja, ik heb hem uh, ook even teruggeluisterd. Het Dat is wel wat uh, confronterend. Maar... <laughs> ja, ik vind ja. het heel leuk. Dus ik heb er weer helemaal zin in. Nou leuk, nou, ik wens je een goede uitzending. Ja, ik jou wel. En mijn naam is uh, Richard Buitennek. De techniek uh, die wordt uh, ja. gedaan door Roy van Buringen, de bekende van, uh, van de events, zou ik maar zeggen Roy. Uh, de redactie is uh, door Yvonne Roosendaal. Dat is uh, zeg maar standaard. En uh, we hebben een nieuwe redactielid. Dat is Ellen Janssen. En uh, we zijn heel erg uh, blij uh, met haar. Dan de koffie doet, uh, wordt gedaan door Yvonne Roosendaal. Dus de koffie en thee die wordt ingeschonken door haar. En uh, nou, we gaan nu even naar het uh, programma. Ja, wij, um, het programma van het eerste uur. Om vijf uur half elf komt wijkagent Noord. De heer Dolf Schuurman. Hij is de nieuwe wijkagent en volgt Theo van Achten op. Wij gaan met hem praten. Dan hebben wij om... En Lana Lemmens, die komt om tien over half elf. En zij komt uh, vertellen wat de nominaties zijn van de evenementen van het jaar. Om tien over elf hebben wij Pascal Spijkerman van de gemeente en Dirk Vasthou van de politie over de openbare orde en veiligheid. En dan ongeveer vijf voor half twaalf komt Ria van Bakel met de website Vrijwilligers Zandvoort. En dat, die website heet VIP, daar komt ze over vertellen. Want deze wordt vandaag openbaar gemaakt door wethouder tonen. En dan hebben we onze laatste gast alweer, maar dat is pas in het tweede uur, de heer Kees, Kees van Deurzen van GroenLinks. En die, gaat komen, die komt vertellen wat zijn de belangrijke punten van de partij. En dat is om tien over half twaalf. Maar we beginnen zo met uh, Niek Schaap en Robin Filippo van de, met de, na, van de na, Haarlemse Night Skate. Uh, nou, we gaan eerst even naar muziek. En dat is Kansas met Dust and the Wind. En welkom terug bij Goedemorgen, Zandvoort uit Hotel Hoogland. Nou, we beginnen met het eerste onderwerp. En voor mij zitten hier Niek Schaap en Robin Filippo. Heren, welkom. Dank u wel. Welkom, prima. Ja, en het gaat over de Haarlemse Nights Skate. Uh, nou, dat klinkt erg uh, uh, nachtelijk. En het gaat waarschijnlijk over skates. Dat zijn van die uh, zaken, die schoenen met vier wieltjes eronder. Klopt dat in, in één lijn? Klopt, dat kunnen vier wielen zijn, maar ook vijf wielen. Maar okay. rolschaatsen zien we ook. Rolschaatsen mag ook? Ja. Prima. Kun je iets vertellen? Wat is nou de, de Haarlemse Night Skate? Uh, de Haarlem Night Skate is opgericht in 2000. Ze gaan dit jaar ons twaalfde seizoen al in. Het is een, een sociaal gebeuren. Dus uh, mensen kunnen komen... Ze kunnen niet komen, ze kunnen gewoon, hoeven niet in te schrijven. Ze kunnen gewoon de dag zelf bekijken van goh, ik heb vanavond zin om te skaten. Dan kan je aansluiten bij ons uh, vertrekpunt. Nou, 18 mei is de eerste. Dan vertrekken we bij de ijsbaan in Haarlem. Nou, en dan is het vanaf kwart voor acht verzamelen. En iedereen die, uh, die wil en goed kan skaten en remmen die, uh, die is van harte welkom. Je zegt het is een uh, sociaal gebeuren. Um... Dus het sociaal is bijna belangrijker dan het uh, kunnen skaten? Is dat, uh... nou, iedereen moet wel kunnen skaten, maar met sociaal gebeuren bedoel ik vooral, van het is geen wedstrijd, het is geen toertocht. Maar we skaten gewoon gezellig met z'n allen ja, door, uh, over de route. En die is uh, vaak uh, ja, zo mooi waar je gewoon als individuele skater uh, niet zou komen. Ja, en uh, iedereen wordt dan ook, uh, al het verkeer wordt dan stopgezet ook? Ja, al het verkeer wordt, uh, wordt staande gehouden, tijdelijk, dat noemen ze blokken. En uh, als wij dan weer voorbij zijn, dan mogen de auto's weer, weer rijden. Dus zo gaan wij veilig door de stad heen. En dat accepteert iedereen ook? Nou ja, 99,9% wel. En... Heel af en toe, ja, we rijden onder, onder begeleiding van, van de politie. Ah, okay. Dus dat geeft natuurlijk ook al een, een goed beeld. En, dus ja, heel af en toe heb je iemand die liever niet wil stoppen. Maar nou ja, twee minuten wachten, dat uh, lukt over het algemeen wel. Maar dat betekent dus wel dat je als groep bij elkaar moet blijven en dat er niet uh, een half uur tussen zit zou ik maar zeggen tussen de eerste en de laatste. Nee, nou ja, als we af en toe hebben we vijf, zeshonderd deelnemers en daar daar zijn dus alle blokkers ook een beetje samen verantwoordelijk voor om die groep bij elkaar te houden. Er rijden achterin ook mensen die zorgen dat dat we wat langzamer op kop gaan rijden. Dat is makkelijker en dan uh, zo proberen we één groep te, te blijven. Ja, okay. uh, we hebben zo nu en dan ook tussenstops zodat we weer kunnen groeperen en van daaruit oh, okay. weer het ja. uh, volgende stuk in kunnen gaan. Ja. En hoe lang uh, is zo'n uh, skate toch ah, we, we beginnen om acht uur en we proberen echt rond tien uur uh, weer terug te zijn bij ons vertrekpunt. En meestal oh. kunnen we in die tussentijd zo'n twintig kilometer skaten. Twintig kilometer? Ja, de routes oh, okay. die we ook uitzetten zijn altijd gemiddeld twintig uh, kilometer. En waar, waar ga je dan zo gemiddeld doorheen? Blijf je dan in Haarlem of ga je ook een beetje de... Ja, de routes zijn eigenlijk iedere keer anders. We proberen ook uh, iedere keer weer een ander stukje van Haarlem te pakken. We gaan bijvoorbeeld naar het Oog in Haarlem. We gaan naar... Uh, de Molenplas weer de hele andere kant. Komende woensdag gaan we weer heel veel door het centrum. Ook weer richting Velsen, Bloemendaal, Overveen. Ja, we komen eigenlijk in de, hele, in de hele regio. De Zandvoort ga je net niet halen denk ik, hè, gezien de afstand. Nou, het is, uh, ik zei het net al tegen de mevrouw achter de bar ook. Het is, uh, Zandvoort is uh, goed, wel goed te bereiken. Maar we zitten toch altijd vast aan die 20 kilometer. En uh, ja, dan kan je eigenlijk alleen heen skaten naar Zandvoort. En dan ga je ook weer terug. Plus dat de uh, aanrijroute naar uh, Zandvoort is nog... Uh, ja, die heeft nog wat uitdaging voor ons. Hmm. Dus uh, ja, het staat zeker op onze wensenlijstje ja. om, uh, om ook door Zandvoort te gaan. Want eigenlijk. ik denk als wij allemaal jullie uh, skaten door het dorp zien gaan, dan uh, dat ook in Zandvoort wat meer gaat leven. Natuurlijk. Want eigenlijk kennen we het bijna helemaal nog niet, hè? De skate, uh, nou, je event. ziet het hier nog wel eens op de boulevard. Nee, uh, maar ik bedoel uh, dit skate-event, de uh, Haarlem Night Skate. Ik had er nog nooit van nee, gehoord. Nee, ik ook niet. Maar ik vind het wel heel leuk. Ja. Ja, dank u wel. Ja, ja, ja dat was... is toch toch apart. We skaten al twaalf jaar, zoals Nick zegt. En, ja. uh, en, en er zijn ook nog in Haarlem als we mensen, uh, als we mensen stilhouden die zeggen van, ik heb, je, ik heb nog nooit van jullie gehoord. Dus dat is wel een hele aparte ja. ervaring dan. En, en vooral voor ons, omdat wij natuurlijk zo, zo diep in zitten. Wij vinden dat iedereen het moet weten. En ik ben ook helemaal verbaasd hoeveel deelnemers jullie hebben. Ja, nou, als ook echt heel veel. Echt, uh, een hele mooie dag zijn het er uh, echt heel veel. En is het is ook echt heel zwaar om achter naar voren te skaten. Ja, dat geloof ik zeker. Hoeveel is? Oh, hoeveel zijn er? Hoeveel blokkers? Er zijn, we hebben 45 vrijwilligers En uh, nou die zijn er niet altijd allemaal Maar uh, ik denk dat er gemiddeld op 30, 35 zitten Ja, voor 500 deelnemers 500 deelnemers, ja. zo dat is behoorlijk ja. ja, van Amsterdam ken ik het wel Ja, nou Amsterdam is uh, eigenlijk uh, Eigenlijk uh, hetzelfde Alleen daar skaten ze zonder politiebegeleiding En uh, hier skaten we met politiebegeleiding Dat is uh, ja. naar en, ons veiliger het is ook opvallend, want Amsterdam is nu een van de kleinste nightskaters dus We zijn zelfs groter in Haarlem dan in Amsterdam dus. Het is leuk dat je toch er, in Amsterdam kent. is grappig hoe dat ja. dan werkt. Nou, ik heb ze in Amsterdam uh, zien skaten af en toe. En uh, niet. Ja, het niet. Nou, in Amsterdam zijn er een... Uh, hoeveel man zijn er? 100? Ja. 150? 150 ongeveer. Nou, okay. Doe dat keer 4, dan uh, keer 3, keer 4. Dan uh, heb je onze stoet. Ja. Ja. En hoe komt dat dan, dat succes uh, dat jullie zo groot zijn? Nou, ja, we proberen heel veel te promoten. Ja, daardoor zijn we ook uh, heel blij dat we hier uh, weer ons verhaal mogen doen. Om weer een nieuwe doelgroep, uh, Zandvoort... Uh, ja, hopen we toch ook Zandvoorters uh, te mogen zien straks uh, aan de start van de Nightscape. En ja, we proberen heel veel te promoten. We hebben, uh, ik geef u net onze flyer, mm -hmm. een, een website waar we alles proberen op te zetten. Twitter, Facebook, ja, uh, we gaan er allemaal in mee. En uh, ja, zo proberen we toch uh, deelnemers te werven. Ja, want ik heb even naar jullie site gekeken, maar die ziet er echt heel goed uit. Ja, dankjewel. Ja. ja. En dat is ook allemaal vrijwilligerswerk waarschijnlijk. Dat is allemaal vrijwilligerswerk, ja. ja. Mooi. Noem de site maar even als je wil. Het is uh, haalmnightscape.nl ja, je kan het gewoon googlen en dan uh, krijg je hem eigenlijk ook al als eerste. Ja. Ja. En Nightskate is natuurlijk uh, op zijn Engels geschreven. Klopt, ja. Hey, uh, um, Nick, kun jij iets uh, zeggen over je eigen functie? Wat, wat doe jij in de organisatie? Ja, ik ben uh, voorzitter, dat ben ik sinds uh, drie jaar. Het uh, nou, exacte begin heb ik niet meegemaakt, maar ik ben wel heel snel al bij de organisatie uh, terechtgekomen. Eerst ook als uh, verkeersregelaar en op een gegeven moment meerdere dingen in het bestuur. Uh, ...ook gaan doen. En zo op een gegeven moment heb ik, uh, de rol overgenomen van de voorzitter. En ik doe eigenlijk uh, algemene zaken. Ik we coördineer alle vergunningaanvragen. We rijden ook met gemeentelijke vergunning. Niet alleen voor de gemeente Haarlem, maar ook voor Bloemendaal en Vels hebben we een, een vergunning. Dus ik heb contact met, uh, met de instanties. Uh, politie, gemeentes, uh, dat soort uh, instanties allemaal... Ik probeer wat sponsorwerving te doen. Want ja, we willen een flyer maken. En uh, we hebben uh, al onze regelaars moeten een officieel hesje aan. Uh, ja, daar hebben we toch allemaal uh, uh, geld voor nodig. En die probeer ik dan bij, uh, bij lokale ondernemers uh, vandaan te halen. En verder uh, uh, probeer ik zoveel mogelijk vrijwilligers bij elkaar te krijgen. En uh, warm te maken om uh, um, uh, te helpen bij de organisatie. Ja, ik doe het zeker niet alleen. Want uh, nou, Robin helpt... Uh, Help mee, maar daarnaast nog zes andere mensen. En zo hebben we ook iemand die alleen maar volledig echt verantwoordelijk is... ...voor het maken van de routes. Dat het toch weer echt een heel bijzonder stukje is van, van onze halen Nightscape. Ja, en nou, naast je zit Robin Filippo. Jij bent hoofdblokker, heb ik inmiddels begrepen. En ik weet, nu snap nu ook wat een blokker is. Ja. Geen blogger, maar een blokker. Dat is gewoon Nederlands ook nog. Um, kun jij jezelf voorstellen wat, wat je precies doet? Ja, nou, ik, uh, ik rij al acht jaar mee met, uh, met Harlem Nuisket als blokker en, uh, uh, en sinds dit jaar ben ik dus hoofdblokker. Dat betekent dus dat je alle, um, alle vrijwilligers die, uh, die van achter naar voren komen skaten weer een nieuwe mooie plek aanwijst. Oh, dat, dus jij zit gewoon voor ik rij helemaal met een vanaf. soort veredelde tambourine, met, met, met ja. zonder stok, maar je wijst er van, ach, ja. dan ga je daar staan. En, ja, ja, ja, ja. Dus, uh, ja ik, heb, ik, ik heb natuurlijk heel goed in mijn hoofd uh, waar de moeilijke kruispunten zitten, waar we op moeten letten, want we rijden ook altijd voor. De of de maandag ervoor gaan we met, met meestal een man of tien gaan we voorrijden. En dan, euh, nou, dan gaan we dus kijken waar de moeilijke plekken zijn. En dat, uh, dat zit dan allemaal in mijn hoofd. En, uh, dan, uh, en, en natuurlijk inspelen op uh, onverwachte situaties. Opeens een vrachtwagen op de weg. Kijk, dat zijn dingen waar je niet over nadenkt. Maar die moeten wel worden geregeld. Anders dan rijdt er bijvoorbeeld een skater tegenaan En dat is, uh, ja. dat is natuurlijk het laatste wat je wil. Ja. Hey, en uh, nu zijn jullie nou ja, we zeggen, nog best jong hè, voor... voor voorzittersfunctie en een blokker of is een hoofdblokker, is, is dat betekent het ook dat uh, de gemiddelde skater ook nog vrij jong is? Of, uh, zegt dat nee, nee, nee, nee nee dat valt uh, ik zeg altijd uh, er skaten uh, jongens en meisjes mee van 4, 5 jaar tot de leeftijd van, nou hoe oud hebben ze gezien? 85? Ja, oudste deelnemer zeker ja. Ja. Dus uh, en er sk sk skate ook een 1 op 1 EHBO achter? Of, uh? Ja, we hebben ook een aantal flying nurses noemen we dat, oh, dat zijn uh, dat zijn een soort, dat zijn uh, ja, mensen met een uh, met een tasje, met uh, eerste hulpgoederen. Uh, die hebben ook allemaal EBO-diploma. En die rijden mee. Uh, meestal hebben we een stuk of vier. Okay. Dus het is, uh, het is ook nog allemaal, allemaal allemaal hartstikke veilig. Alle blokkers weten wat ze moeten doen als er een valpartij is. Dus, uh, en, en er rijdt een hele grote bus achter. Ook, nog. ook van een van onze sponsors. En die uh, ja, dus mocht er echt, uh, mochten ze echt niet meer verder kunnen, dan worden ze in de bus uh, gehezen. En dan kunnen ze alsnog bij de club blijven. Okay. Het klinkt heel vol gezellig. Nee, ik, uh, ja, ik, ja. Skate, ik skate niet, maar anders ik niet. Uh, had ik het een keer gedaan. Ja. En uh, dan ja. moet je een keer komen ja. kijken. Ook. Ja. Ja. ja, wat op kop hebben we ook nog een, uh, een autorijden ook van een van onze sponsors. En daar komt uh, muziek uit. Dus het is ook nog een heel, heel gezellig feestje. Uh, heel, heel ja. uh, hij staat ook achter op onze flyer. Dat is uh, DJ Duck. Dat is een omgebouwde <laughs> Deux Oké, ah, ja. en die ah, rijdt voorop. Hij een voor uh, de achterop oh, leuk, leuk hoor. Je kan ja. zo in u ja, Hij sponsort jullie dan. Ja. Nou, het klinkt, echt, het klinkt echt heel erg leuk. Je ja. hebt allemaal van die rode, oranje hesjes aan, zie ik? Ja, dat zijn onze verkeersregelaars. En ja. En, ja, eigenlijk rijdt de politie voorop. Twee motoragenten hebben we mee van de politie Kennemerland. Ja, die zetten de kruisingen stil en ja, daarnaast je eigenlijk voor Robin. En, die plaatsen dan een verkeersregelaar. Ja, wat ik ook heel leuk vond aan jullie website... dat de, de mensen moeten eerst krijgen ze even de melding wat ze allemaal aan moeten... Nou, de veiligheidsdingen, nou ja, wat ja, we, jullie aanraden. Nou, en dat vond ik, ik wel heel goed. Ja. Dat is ook heel belangrijk, veiligheid ja. voor alles. En, uh. en dat kun je dan pas, als je dat gelezen hebt, dan kan je pas ja. naar de ja. website. Dus ja, dat vond ik echt, het, uh, ja, we zijn alle twee ook, uh, ook skillerleraar. Dus je maakt gewoon heel veel mee met mensen die niet zo goed kunnen skaten. Dus het is echt heel belangrijk om een helm op je hoofd te zetten. We kunnen het niet verplichten. En dat moet je ook niet willen, denk ik. Maar ja, het is echt heel erg belangrijk zo'n helm. Vooral ja. een helm, mensen denken altijd naar de door polsbeschermers om. Maar ja, ik zeg altijd, uh, kijk een pols kan je breken. En dan wordt er gips omheen gedaan. En een paar weken later kan je hem weer gebruiken. Maar je op je hoofd vallen en daar de scheur in hebben. Dat is toch altijd lastiger. Ja. Maar gelukkig hebben we ook weinig incidenten. Ja, bijna okay. echt, bijna echt, nou ja. Misschien wel omdat bijna we het nooit. zo goed adviseren. Ik denk het wel. Ja. Ja. Hey, we gaan uh, afsluiten. Uh, ik zie dat jullie elke twee weken dit event uh, organiseren. Zit daar nog een logica in? Of? Uh, nou, Daar hebben we dit jaar wel bewust ook voor gekozen. Mm -hmm. We skaten echt iedere woensdagavond één keer in de 14 dagen op woensdagavond. En alleen de laatste nightskate die is... Uh, Standaard uh, als afsluiting op zaterdag. Zijn dat dan evenweken of de onevenweken? Of kun je daar zoiets niet zeggen? Uh, nou, Vanaf 18 mei om de 14 dagen. Of dat dan ja, ja. even okay, of onevenweken zijn. Ja. Dus uh, 18 mei, 1 juni, 15 juni, 29 juni. Nou, Wilt u weten waar dat is? Kijk op de website. HaarlemNightSkate.nl Nou, ik wil u heel erg bedanken. Uh, jullie ook bedankt. Uh, heel veel succes. Ja, Leuk heel dat erg jullie in de uitzending zijn. Maar, en, uh, nou, en heel, heel, u heel u... veel succes dit jaar weer. Hartstikke ja, nou, bedankt. En, en weinig ongelukken. Ja. En Absoluut. kom een keer kijken. Ja, ja, doen we zeker. We gaan nu uh, luisteren naar de volgende muziek. En dat is John Farnham met Your the Voice. <middels> Welkom terug bij uh, Goedemorgen Zandvoort in Hotel Hoogland. Heeft u nog zin in een kopje koffie of thee? Of wilt u uh, het radiomaken meemaken? Kom naar Hotel Hoogland naast de Watertoren. U bent uh, welkom en dan krijgt u een lekker een kopje thee van, uh, of koffie van Yvonne. Nou, we gaan uh, naar wijkagent Dolf Schuurman. Uh, hij uh, zit hier niet in zijn pak, zoals uh, Betty al zei van, uh, ik uh, ziet er eigenlijk anders uit dan een gemiddelde wijk. Ja, ik heb bij een wijkagent altijd een bepaald gevoel, een beetje ja. een bromsnorgevoel. gevoel. Ja. hij heeft ook geen ja, snor? Beetje, nee, of, ook uh, niet, nee. Ja. Nou, welkom uh, Dolf. Goedemorgen. Goedemorgen, uh, welkom. Uh, nou, misschien moeten we maar gewoon eens met een hele basale vraag beginnen. Van, Wat is nou een wijkagent en wat doet hij? Uh, misschien voor de meesten wel bekend, maar misschien zijn er toch nog aspecten die niet bekend zijn. Ja, nou goed, een uh, wijkagent in de regio Kennemerland heeft dus een bepaalde wijk uh, toegewezen gekregen. En in in Kennemerland is het meestal, uh, proberen we een wijk samen te stellen met uh, zo'n gemiddeld uh, 5, 6, 7 duizend mensen. En uh, zo is uh, zeg maar, uh, Zandvoort verdeeld uh, in drie wijken. We hebben uh, zeg maar vier wijkagenten, dat zal ik zo uitleggen. En een wijkagent is verantwoordelijk zeg maar, voor die wijk en uh, hij houdt een beetje de cijfers in de gaten van het uh, aantal uh, criminaliteitscijfers, uh, verkeer, ongevallen, uh, geweld en noem maar op. En dan, uh, hij draait een beetje aan de parametertjes uh, van de, de cijfers in, in zijn wijk. Als het, dus een, zeg maar, het aantal inbraken of fietsdistal of bronfietsdistal stijgen, dan geeft hij meteen een attentiesignetje. Nou ja, goed, let op. We gaan hier dan doen. Het wordt dan even besproken met de leiding en het bureau. En dan gaan we een man van aanpak maken. En dat kan zijn dat we dus daar collega's op inzetten of dat we daar een op inzetten. En om zodoende dus zeg maar de ...de criminaliteit of de stijgende cijfers aan te pakken. Oké, okay, dus je zit er bovenop als... Uh... Dat is de bedoeling. De wijkagent is echt uh, community policing. Hè? Dus, dus, dus met uh, de poten in de wijk staan, hè? dus okay. midden in de wijk staan. Ja. En dat je dus overal je oren te luisteren legt, dat je dus uh, precies weet wat er, uh, wat er in de hand is. En dat kan je dus uh, ja, door je contacten, maar ook door je eigen bevindingen kan je dat uh, waarnemen. Ja. Hey, uh, nou, ik, ik denk dat het een heel duidelijk beeld is van, uh, van wat een wijkagent doet. Ja. Dus, uh, ik kan me, en, uh... en is dat altijd, uh, altijd overdag? Een werkagent werkt gewoon altijd nee. overdag? Of nee, ook nee, nee, nee. avond en dat, nachtdiensten? Dat, dat, nee, dat, uh, sommige wijkagenten, uh, dat ligt aan welke wijk je hebt. Okay. Dus zijn wijkagenten zeggen, oké, okay, ik ben gewoon uh, alleen overdag nodig. Uh, maar ik draai dus ook uh, ochtenddiensten, uh, middagdiensten, nachtdiensten. En weekenddiensten. Dus daar waar jij vindt van nou oké, okay, waar het druk is of waar het nodig is, daar pas ik mijn rooster op aan. En is dat er niet toevallig altijd overdag dat je dat nodig uh, nee. vindt? Nee. Kampje, hoor, maar nee. <lacht> nee, ik kan me voorstellen dat de verleiding nog een groot is. Nee, nee. nee. Ik niet, laat ik het uh, zo zeggen, ik heb dat behoorlijk uh, verdeeld. Uh, ja. En dat en dat ga je een beetje zelf, uh, verdeel je dat een beetje? Ja, maar uh, dan moet krijgt. ik wel rekening houden met uh, dat er dus ook nog uh, behoefte is. Hier in Zandvoort, dat je dus op een andere manier wordt ingezet, niet als wijkagent, maar dat ze dus ook af en toe verzoeken doen. Van: Nou, wil je chef en dien zijn, of wil je horeca-commandant zijn, of wil je commandant zijn, zeg maar, op de kopzeeweg, of uh, wil je een evenement trekken, dat er dus, zeg maar, een, een evenement in Zandvoort is en dan willen ze daar graag, een, een, een, benaderen ze daar een, een collega of een brigadier voor van uh, wil je dat uh, doen. Of, ik, af en toe wordt de wijkagent ook ingezet voor noodhulp. Even een uitleg wat de noodhulp is. Dat is dan de, de, zeg maar, de auto die dus op de eerste uh, meldingen afgaat. Uh, zeg maar uh, met wel of niet met zwaarlicht en sirene. Okay. Ja. En, en dat doe ik dan uh, zeg maar, op verzoek. Daar moeten we even rekening mee houden. Dat we dus minimaal wel 80% uh, de wijkagent uh, in de wijk willen hebben. Ja. En... en... Ik heb nu gelezen dat, uh, je bent nieuw, ja. in Zandvoort Noord ga je pers doen. Vers van de pers. Vers van de pers. Ja. En, maar je, ben, je, je bent al wel langer wijkagent. Je hebt het al ja. wel eerder gedaan. Ja. Ik, okay. uh, zeg maar, Ik ben 32 jaar zit ik bij de politie. En ik heb uh, net een periode van zes jaar wijkagent in Bennebroek achter de rug. Oh, dat is een heel relaxed uh, job ja. volgens mij, of niet? Nou, de, de, kijk, Bennenbroek is ook een dorpje van 5.700 uh, inwoners. Uh -huh. En uh, er is overal wat. Oké. Okay. Ja. ja. Het, maar het is wel een leuk, gezellig dorpje. En je moet dus uh, rekening houden dat tussen dus Bennebroek was samen met Spaarndam... Spaarne-Wouden, sorry. Halfweg uh, een wijk in de regio Kennemland. Die dus ook een eigen gemeente was. Hmm, ja. dus, er waren dus van alle wijkagenten in de regio Kennenland waren er twee waarvan de wijk ook een gemeente was. En dat was Bennebroek. Ja. Dus dat gaf weer een, een aparte dimensie. Ja, Bennebroek is al een tijdje de kleinste gemeente van Nederland geweest. Bennebroek is qua ja. oppervlak was dat de kleinste gemeente van Nederland. Ja. Even naar de structuur, daar hadden we het net ook over. Van de, de, de rangen binnen de politie. Ja. Hè, dat, uh, ik, ik, ik moet zeggen dat voor mij als burger is dat redelijk uh, ondoorzichtig. Kun je dat nog eens uitleggen en waar jullie dan als wijkagenten zitten? Ja, we beginnen met uh, aspiranten. Dat is uh, zeg maar uh, één streepje. Dat zijn uh, polisagenten in opleiding. Tegenwoordig duurt die uh, opleiding uh, zeg maar maximaal vier jaar. Dan gaan ze dus, uh, nou ja, net zoals uh, zeg maar studenten uh, die naar de middelbare school, uh, gaan ze dus drie maanden naar school, drie maanden praktijk, drie maanden naar school, drie maanden praktijk. En dan, uh, de praktijk is dus hier aan het politiebureau in Zandvoort. Dus daar hebben wij wel uh, geluk mee. Dat dus uh, zeg maar, de praktijkstages worden hier in Zandvoort uh, gedaan. Die worden dus ook verdeeld over de hele regio. Nou, dat is dus een een aspirant. Dan hebben we hebben twee streepers een Surveillant. Drie streepjes, uh, dat is uh, een agent. Vier strepen is een hoofdagent, en daarna krijgen we een brigadier. Dat kan je meestal zien dat de uh, uh, schouders, steken, dat is uh, een zwaard met uh, een kroontje en uh, een lauwe tak. Oké, okay, en we geen strepen meer? Of? Nee, die hebben geen strepen meer. Dus iedereen denkt: ach, het is net een beginnen, ja Dat zouden we bezig met ja en uh, de wijkagent, wat voor een uh, niveau heeft die normaal? De wij wijkagent is meestal brigadier. Kijk, ja. dat zijn geen kleine jongens. Ja, nee. dat zijn meestal een behoorlijk niveau. En, uh... Zonder strepen? Nou, de, ja. de wijkagent nemen ze meestal wat, uh, een, een, een agent met wat meer ervaring, als het uh, kan. En uh, dat je in ieder geval uh, alle disciplines al een beetje gehad hebt. En uh, wat is de reden dat een wijkagent zo hoog uh, wordt ingezet, zeg maar? Wat... Is dat zo, juist een moeilijke baan of, of hoe komt het dat je daar brigadiers voor neemt, en bijvoorbeeld niet agenten? Nou, dat je daar enige ervaring mee hebt. Dat je dus inderdaad uh, kan inschatten wat ik dus net al zei van nou, je hebt, uh, zeg maar, uh, er is wat aan de hand in de wijk. Uh, dat je dat kan, uh, snel kan herkennen en dat je dus ook weet hoe je het daar aan moet pakken. En uh, dat je dus met de aanpak een klein beetje leiding geeft aan, uh, aan plusagenten uh, die je dus in het plan van aanpak hebt verwerkt. Uh, om, om, om bijvoorbeeld uh, woninginbraak te uh, aan te pakken of fietsendiefstal. als je dan zegt van nou oké, okay, ik zet daar even een paar agenten in met surveillance, extra toezicht. Daar heeft dan de, de wijkagent uh, leiding over. Dus het moet allround zijn. Ja, maar ik denk uh, ook wel dat jullie ook wel gaan signaleren, een beetje als er wat in een gezin aan de hand is. Ook, Want dat ja. ga je toch op een gegeven moment, denk ik, wel zien. Ja, de, de, huiselijk geweld. Ja, ja dat uh, is ook een van de uh, thema's uh, in de regio Kennemerland Dat uh, huiselijk geweld en uh, geweld sowieso, uh, om dat uh, ja, extra aan te pakken. Ja. ja, want ik heb, ik, ik, ik, ik heb wel eens vermoeden dat dat een beetje, ja, mensen durven dat nooit zo goed te zeggen. Ik denk als je dan als wijkagent best een beetje vertrouwenspositie krijgt, ja, dat je precies. daar een heel, uh, hele mooie rol in kan spelen. Precies, ja. En uh, ja. Wat, wat dat betreft vind ik ook dat de wijkagent uh, makkelijk benaderbaar moet zijn. Ja. En uh, ik heb dus altijd een, uh, zeg maar een spreekuur in, bij het pluspunt Vleemingsstraat 55 in Zandvoorts en uh, Noord. En dat is dus uh, op uh, de dinsdagen. En dan moet ik het even goed zeggen. Dus op de oneven weken s'avonds. Ah, daar zit structuur in. En op de even weken overdag. En, okay. uh, maar bij het en pluspunt, tijden? dat is uh, zeg maar van uh, zeven s'avonds tot half negen. Mm -hmm. En van drie s'middags tot half vijf. Mm -hmm. En uh, bij het pluspunt hangt ook een, uh, een bord uh, met de tijden erop. En uh, ik probeer ook zoveel mogelijk uh, flyers van mij uh, zeg maar, in de uh, wijk rond te hangen. En met de uh, informatie, het is dus ook op de uh, website van het, pluspunt is het uh, te zien. Is dat dan al, alleen voor mensen die in, Haar, in uh, Zandvoort Noord wonen? Nee hoor, dat hoeft niet per se, se? Ja. Ja. Uh, Hoeveel maar, wijkagenten hebben we dan in Zandvoort? We hebben vier wijkagenten. Okay. En dan hebben we dus een wijkagent uh, toerisme, zeg maar. Dat is uh, Jeroen Poppen, die doet het strand. Ze eigenlijk vroeger de strandagent, maar we hebben hem even wat uh, meer taken gegeven. Uh, die. die dus ook uh, hotels, uh, circuit, centerparks. En die rijdt met, dat met die voorwieldrijf ja. ook op het strand. He? Ja. Waar we allemaal zo verlekkerd naar zitten te kijken. Oh, Zo'n baan zou ik ook wel willen. Ja, maar die zijn hard nodig. Ja. Uh, en uh, zonder voorwieldrijf kom je ook niet op het strand. En hij zit ja. dus inderdaad heel veel op het strand. Uh, hij pakt ook uh, zeg maar bloemendaalstrand, uh, alle evenementen. Dan hebben we Henk Kommer, die doet uh, horeca in het centrum. Jack Opdam, die doet het zuidelijk gedeelte van uh, Zandvoort. En ik doe dus Zandvoort-Noord. En dan kan ze dus eigenlijk zeggen van alles boven het spoor het, ten noorden van het spoor. Richard, dat is ook bij ons, denk ik, hè, waar wij wonen. Ja. Ja, dus ja, het dus wordt onze wijkagent. maar het is ook... Nee. Uh, ja, wij, wij wonen in Noord, naast het Centerparkshotel. Oké. Okay. Dus we, we hebben nu kennis uh, ja, met, uh, met onze wijkagent. Ja. ja. welkom. Ja. Hoe vind je onze wijk? <laughs> Prachtig wijk. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Ja, dat kan niet anders natuurlijk. Ja. Euh, ja. uh, Oké, okay, we gaan nog even naar uh, degene die je hebt opgevolgd. Hè, want je bent uh, net begonnen. Sinds wanneer ben je begonnen? Officieel per 1 januari. 1 januari, al een ja. een tijdje. En je, bent, uh, je hebt Theo van Achten uh, heb je opgevolgd. Nou, misschien uh, kennen Zandvoort dus uh, hem. Um, wat is Theo gaan doen en waarom is hij weggegaan? Uh, Theo is nu, uh, uh, zeg maar... Dagcoördinator geworden. En dat is dus zeg maar een, een beetje om het uit te leggen. Sergeant behind the desk, dus dat is een brigadier achter de balie. Die dus het rijlen en zeilen dagelijks, zeg maar. De leiding achter de balie. Die zeg maar, stuurt de collega's aan wat voor werk er gedaan moet worden per dag. Die zit achter de dames van de receptie als backup. En uh, die uh, loopt daar uh, op die functie stage op dit moment. En, ja, want die wil dus wat anders gaan doen uh, Theo als uh, wijkagent. Tenminste, ja. hij wil gaan kijken of dat hij. Uh, Mag je af en toe Nee, hij is wel plussie agent. Alleen je hebt dus uh, een, een, een, een plussie agent als wijkagent uh, veel op straat. Uh -huh. En een uh, dagcoördinator is wat meer uh, bureauwerk. Oké, oh, okay. en dat is dat wat hij wil gaan doen? Ja. ja. Oké. Okay. Nou, uh, we zijn er doorheen. Ja. Uh, goed. Wolf, heel erg bedankt. Wij hopen je graag uh, nog een keer te zien. Kom ik hier op de koffie uh, wat mij betreft. Ja. En, uh, nou, we is heeft koffie ook goed. Uh, heel erg succes. Als, uh, als mensen naar de Dolf willen met uh, zijn spreekuur. Dan kun je dat op de oneven weken uh, s'avonds doen. Uh, van 7 tot half negen. En op de even weken op dinsdag, op dinsdag overdag. Uh, van 3 tot half 5. Dus altijd op dinsdag. In de oneven, s'avonds en even in smiddags. En dat is dan in het plispunt in Zandvoort Noord. Nou, Dolf, heel erg bedankt. En, heel erg bedankt. En succes. succes met, uh, Goed, graag gedaan. Alles. We gaan nu uh, naar de volgende... Oh nee, ik ga eerst nog even aankondigen wat, uh, volgende, wat we volgende blok doen. We gaan dan... Uh, komt de Lana Lemmens met de nominatie evenementen van het, uh, van het jaar. Dus we zijn heel benieuwd welke evenementen zijn uh, genomineerd. We gaan nu naar uh, muziek. Acta en de Munnink. Niet of Nooit geweest.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 Aanstaan, ze draait zich om. Zet bovendien? Ik ben mezelf Goedemorgen, welkom terug bij... Goedemorgen Zandvoort in Hotel Hoogland. Wij zijn Richard Buitenhek En Betty van Voorst. Ja. En we gaan uh, praten met Lana Lemmens. Lana, die... Uh, je doet veel met de VVV en dat soort zaken. Uh, Lane, wil, wil jij jezelf even voorstellen? Wat doe je? Want mensen kennen je wel, anderen kennen je weer niet. Oh ja, Lana, wel eens voor gehoord. Mijn naam is Lane Lemmens, je zegt het al. Uh, sinds drie jaar werkzaam bij VV Zandvoort. Sinds een jaar directeur VV Zandvoort. Uh, en daarnaast in mijn vrije tijd vind ik het heel erg leuk om evenementen te organiseren. Maar dat hoort nu misschien niet, ja, het sluit wel aan bij het onderwerp waar we het over gaan hebben, maar mijn werk is VVV en mijn hobby is uh, het organiseren van evenementen in Zandvoort. Oké, okay, dus je hebt uh, eigenlijk van je hobby ook een beetje je werk uh, gemaakt? Nee, want evenementen organiseren wij niet bij de VVV. Okay. Uh, tenminste, een klein beetje, uh, ik vertel nu niet helemaal de waarheid, we hebben afgelopen jaar dan het initiatief genomen om de 50 plus dag te organiseren, dus daarin hebben we, zijn we een beetje afgeweken van dat wat we eigenlijk uh, doen, maar in principe promoten wij alleen maar de marketing ervan, maar wij organiseren geen evenementen. En ben jij uh, familie van die andere lemmens, die ook zo actief is in Zandvoort? Ja, uh, er zijn er een aantal. Mijn vader is actief, mijn moeder is actief, mijn broer is actief, uh, mijn oom is actief. Oh, ja. Dus, dus zit er mee in. ja, hoor. Dus uh, uh, ja, daar ben ik familie van. Maar het is zijn niet maar één. En vertel eens wat, uh, wat jouw familie, wat, uh, wat, waar, waar kunnen we die tegenkomen? Uh, jeetje, waar zal ik beginnen? Nou, ik geloof, ik zag mijn broer net lopen op het, uh, op het uh, Raadersplein. Zijn ze nu bezig uh, met de uh, uh, vrijwilligersmarkt. Uh, als gezin zijnde, en dan heb ik het over mijn vader, mijn moeder, mijn broer, mijn schoonzus, mijn neef. Uh, en nog een hele goede vriend van de familie. Organiseren we nu aankomende juni voor het derde jaar uh, Culinair Zandvoort. Mijn ouders zitten allebei in het bestuur van... Uh, um, Stichting viering Nationale Feestdagen Zandvoort. Organisatie van Koninginendag en 5 mei. Ja, en verder zitten we in allerlei hobby's en clubjes en dingetjes. Maar dat is helemaal niet belangrijk. Wij, dat, wij vinden het gewoon leuk om dingen te doen. En met ons gelukkig nog heel veel andere mensen in Zandvoort. Ja. Maar dan heb je wel heel erg uh, een hele leuke baan. Bedoel, ja, ontzettend... Dat past wel helemaal bij. Uh... Oh, absoluut. Jij past echt op het VVV dan van Zandvoort. Ik vind het, ik, ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ik, ja. uh, ik, ik roep altijd, uh, ik heb de leukste baan van Zandvoort. Nou hoop ik dat ik niet de enige ben die dat vindt. Dat zou betekenen dat er andere mensen niet op een goede plek zitten. Maar ja, ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik, ik hou van Zandvoort, ik hou van dit dorp. Uh, met de drukte in de zomer, maar ook met uh, de, de heerlijke uitwaaimomenten uh, uh, in de winter. Uh, en ik zit denk ik wel... Ik kan met recht Zandvoort uh, vertegenwoordigen in, in de rest van Nederland en uh, de omliggende landen. Want... Uh, ik lieg niet als ik zeg dat het hier goed toe is. En, uh, nee. Ik doe dat met veel plezier, ja. En Lana, vertel eens over gisteren. Gisteren zijn we, uh, we is in dit geval, uh, wethouder Tatis en bedrijfsfunctionaris. Um, uh, en ook volgens mij ja, gedeeld uh, centrummanager uh, centrum Hilly Jansen. Zijn we naar Den Haag geweest. Zandvoort was genomineerd voor evenementenplaats van het jaar tot 50.000 inwoners. Misschien moet ik daar een klein beetje wat over uitleggen... want tot een week of twee, drie geleden hadden wij er ook nog niet van gehoord. Er is een, een, een nominatie of een, ja, een prijs. en dat was, dat was dit jaar voor de elfde keer... voor allerlei categorieën op het gebied van evenementen. Het belangrijkste daarvan was dan evenementenplaats van het jaar. En dan hadden we het over Den Haag, Rotterdam, Amsterdam... plaatsen die daar dan voor strijden... En de jury had dit jaar gemeend om daar een categorie aan toe te moeten voegen. Of eigenlijk twee. De eerste was uh, evenementen die er uitspringen op het gebied van het gebruik van sociale media. En de tweede was uh, evenementen plaats van het jaar tot 50.000 inwoners. En een onafhankelijke jury, wij wisten eigenlijk niet eens van het bestaan van de prijs... ...heeft bepaald dat Zandvoort één van de drie genomineerden zou moeten zijn. Nou, dat is natuurlijk een ontzettende eer. Er zijn nog veel meer plaatsen in Nederland... Uh, die uh, 50.000 inwoners of minder uh, heeft. Los bedoel, heeft er maar 17.000. Dus wij waren ontzettend blij verrast. Het was echt een verrassing, want we wisten er niks vanaf dat, ja, dat we hiervoor genomineerd waren. Dus daar waren wij gisteren ja. bij de uitreiking hiervan. En? En. Vertel. Ja, ja, ja, vertel. Het is een beetje een dubbel gevoel. Ja. Uh, we zijn gisteren tweede geworden. En het is een beetje lastig, want... Uh, Natuurlijk ben je ontzettend blij Want wat ik net al zei, er zijn heel veel plaatsen niet eens genomineerd. Zandvoort staat daar toch gewoon eventjes bij in dat rijtje. Um, maar toch ook wel een klein beetje teleurstelling, omdat je dan uh, zonder het evenement of het, hè, de evenementenuitreiking. nu... Uh, of, of Vlieland, laat ik het dan zo zeggen, te niet te willen doen, helemaal niet. Waren wij een klein beetje teleurgesteld, omdat we zeiden van nou, uh, wij hadden eigenlijk niet kunnen winnen als je naar mijn definitie zou kijken van evenementenplaats van het jaar. Ze hebben daar geen uitleg aan gegeven, ze hebben geen criteria gegeven. Dus dat is toch altijd een beetje gissen. Maar aangezien ze bijvoorbeeld evenementen... ...gewoon het evenement van het jaar hebben, regionaal evenementen... Uh, ...en Vlieland eigenlijk heeft gewonnen op één evenement. Dat werd ook een paar keer aangehaald. Ja, want ze hebben één evenement wat zo ontzettend goed is. Had ik bij mezelf zoiets van, nou ja, waarom niet hen... Nomineren voor een bepaalde categorie evenement van het jaar. En niet evenementenplaats van het jaar. Want ja, qua evenementenkalender. Zonder arrogante klinken, komen ja. ze niet bij Zandvoort nee. in de buurt. Maar ja, het klinkt altijd een beetje. Hè, de verliezer die komt toch al snel gefrustreerd nee, over. Zo moet je het niet voelen. Want ik vind echt. Ik, vind, ik snap best wel waarom Zandvoort genomineerd was. Ja. Want ik woon hier nu vier jaar. En ik verbaas me erover wat hier allemaal in dit hele kleine dorpje wel niet gedaan wordt. Ja. Ik denk dat heel Nederland. Dat helemaal niet door heeft. Nee, dus het en was al hartstikke goed dat we echt, opgevallen zijn ja, door een jury. Echt. Ja. En dus ik snap dat best. wel, Jij zei straks, nou we waren helemaal verbaasd. Maar ik was ook verbaasd, ik ben hier elk jaar weer verbaasd wat hier allemaal wel niet gedaan wordt. Ja. Geweldig. Ja, wel, ik bedoel, kijk naar de evenementenkalender die op het Raad des Plein hangt. Daar staat uh, eigenlijk nog maar een kleine greep uit dat wat er allemaal gebeurt. We hebben onze, op onze website echt een lijst van evenementen. Daar, daar worden we helemaal, uh, nee, eng van, het is een verkeerde woordkeuze in deze, maar helemaal vrolijk van. Ja. ja, er gebeurt echt heel erg veel. En niet alleen in het hoogseizoen, want dat denken mensen wel eens. Ik kijk naar de afgelopen uh, winter, waar we winterwonderland Een maand lang waren er activiteiten. We zijn echt, ja, ik denk dat we wel opvallen. Het enige is, we weten nu van het bestaan. Uh, uh, wat andere categorieën al jaren doen, is dat je materiaal in kan zenden. Nou, wellicht dat wij daar dit jaar voor kiezen en dat we gaan kijken van, uh, we, gaan, uh, we gaan zo eens echt laten zien wat er allemaal is voor Zandvoort. En wie weet staan we er volgend jaar weer, je weet het niet. Voor nu zijn we hartstikke trots en blij dat we erbij stonden. En uh, is toch gewoon weer eventjes wat gratis PR, want er was allerlei pers en uh, er werd allerlei aandacht aan gegeven. Dus altijd goed, Zandvoort is weer genoemd. En hey, wat zijn uh, in jouw ogen de concurrenten? Want ik, ik, ik ben het helemaal met je eens dat, uh, dat wij ontzettend veel organiseren. Dat verbaast me ook elke keer van een klein dorp. Volgens mij doet iedereen hier uh, ongeveer drie uh, vrijwilligersbanen uh, ernaast <laughs> naar zijn werk. Want uh, anders kunnen we dat nooit nee. voor elkaar krijgen. Klopt. Ik, ik vind het ook... Het, is niet, het zijn geen kattenpies dingen, Het zijn nog gigantische... Ja, echt. En als je ook ja. ziet hoeveel mensen dan soms erop ja, afkomen. Echt. Is echt uh, ongelooflijk. Ja. Als ik bijvoorbeeld... Ik zit zelf veel in de korendag. Hè, dan doe ik de techniek. Nou, als je dan ziet de hele kerk... Helemaal verbouwd gewoon. En, ja. ...hele thema's en decors... ...en dan denk je, joh, god zo, hoe doe je dat? Ja, dat doen ze dan met z'n dertigen. En dan, nou, ongelooflijk, ik vind dat echt iets typisch... ...Zandvoorts, die mentaliteit om dat echt uh, aan te... Met de... elkaar, hè? Maar wat zijn in jouw ogen de concurrenten... zeg maar die ja, sorry, ...van dorpen onder de 50.000... ...die ook zo actief zijn? Ja, daar val je me in die zin een beetje mee. Ik heb daar eigenlijk niet heel erg over nagedacht. Uh, wij, wij waren daar met de wetenschap... ...we gaan strijden met Vlieland en Doesburg... Um, maar bijvoorbeeld de eerste plaats die wel in mijn hoofd opkwam die daar niet bij stond was Noordwijk okay. um, omdat we, ik kijk natuurlijk vooral naar de kust en als ik kijk naar Noordwijk dat is best wel een uh, ja, ik noem het dan maar collega, we hebben ook heel veel contacten met alle andere of niet alle maar wel met een hoop uh, badplaatsen om ons heen en uh, ja, daarin is Noordwijk natuurlijk best uh, een, ja, een uh, aansprekende badplaats Waar ook een heleboel gebeurt. En ik vond het wel verrassend dat Zandvoort... Of euh, verrast het niet, want we hebben echt wel heel erg veel. Maar bijvoorbeeld als je dan weer kijkt naar Finland en Doesburg. Dan, nou ja, daar had Noordwijk misschien niet in, meer staan in het rijtje. En zo zijn er ja, vast nog wel heel veel andere plaatsen. Ik, ik durf niet helemaal te zeggen hoeveel inwoners Valkenburg heeft. Maar volgens dan. mij is dat ongeveer om en nabij een beetje hetzelfde als dat Zandvoort ja. heeft. En er gebeurt ook heel erg veel. Is ook niet genoemd. Dus uh, ja, ik denk dat wij... Uh, ...dat er nog wel andere plaatsen zijn die daar ook uh, zeker voor aanmerking kunnen gaan komen. Maar ja, ik, ik denk wel dat Zandvoort echt opvalt door de hele grote diversiteit. En dat hoeft, uh, hoeft niet allemaal hele grote evenementen te zijn. Uh, we hebben vorig jaar een ontzettend leuke uh, uh, kunstmarkt uh, gehad. Uh, ja, Plas Tetra op, op nou eigenlijk in de Poststraat. Dat was heel klein, maar ontzettend leuk. En, en, dat is eigenlijk waar wij ook sterk in zijn, de diversiteit. Er is in principe elke dag wel iets te beleven. En daar moeten we alleen maar meer gebruik van gaan maken. Het hoeft niet alleen. Kijk, we kunnen niet concurreren met een Den Haag. Waar echt, het was in Den Haag omdat Den Haag vorig jaar gewonnen heeft. Dus eigenlijk de organisator, of de winnaar van het jaar. Dus mag het het jaar daarna organiseren. Oh, maar daarom snap ik waarom Vlieland gewonnen heeft. Daar willen ze allemaal ja. naartoe, ja, volgens mij. Nee, ja, maar ik denk niet dat Vlieland... Degene is. Het, het ging echt om de, om de plaats Amsterdam-Rotterdam. Dat is ook maar een grapje, ja, Maar in, ik ben afgelopen november trouwens uh, in, uh, in Vlieland geweest. Of op Vlieland moet ik zeggen. Ja, op en, hè? Uh, ja, ja. En het was hartstikke leuk hoor. Ik heb me, ik heb me kostelijk vermaakt. Maar evenement ben ik niet tegengekomen. Nee. <laughs> um, maar om, om, uh, ik denk dat... Uh, dat we daar echt nog wel, uh, nou, dat er nog genoeg uh, zijn waarmee we kunnen gaan uh, concurreren. Ja, nou, ik ben heel benieuwd naar volgend jaar. Lana, zet uh, je in en dat doe je al, uh, meer dan 100%. Jij ja, hebt wat een enthousiasme, he, straalt ze ja, uit. Ik, ja, nou, ja bedankt. heel leuk. Ik ben ook heel erg blij met onze VVV. Ja, ja, bedankt. Uh, dus, ik ook. Ja, zo actief en er zijn nu wel beurs in Duitsland en uh, weet ik veel. Nou, dus er gebeurt ja. zoveel. Nou, we hebben absoluut een heel erg leuk team en die gelukkig niet alleen, ik, ik, zit, ik zit hier en veel mensen kennen mij misschien, maar. We hebben, ja, ik kan natuurlijk nooit alleen. En we hebben een ontzettend leuk team die allemaal zo enthousiast zijn. En we houden allemaal van zandvoort. Dus het is eigenlijk niet zo'n uh, grote opgave om, uh, om dit werk te doen. Dus uh, nee, absoluut. Uh, uh, wij gaan er zeker mee verder. Nou, heel erg Graag. bedankt. En uh, succes met, uh, met volgend jaar. En hopen ja, bedankt. Dat we dan, wie uh, weet. <laughs> één komen. Ja. Op één komen. We gaan even naar het uh, tweede uur. We beginnen uh, straks... Uh, ...om tien over elf met Pascal Spijkerman... ...die is van de gemeente, met Dirk Vassenhaal van de politie... ...en we gaan het hebben over openbare orde en veiligheid. Um, daarna krijgen wij uh, Ria van Bakel... ...en zij uh, heeft vandaag de, gaat vandaag de website Vrijwillige Zandvoort voor te in. ...en dat, daar komt ze weer even over vertellen. En dan uh, eindigen we om uh, tien over half twaalf met Kees van Deursen van GroenLinks... ...en we gaan dus even horen wat GroenLinks allemaal voor een, een partijpunten heeft... En natuurlijk, uh, ...hebben we ook een wisseling in de, in de fractievoorzitterschap. Um, we gaan nu uh, lekker het, uh, het nieuws in. Uh, we beginnen nu het blok met de muziek. Bruce Hornsey en The Range met The Way It Is.